Van Antwoord hebben we al aangegeven dat er ook nog vanuit het Rijk een sociaal pakket komt. Dus we worden ook door het Rijk nog flink gesteund. Dus ik, en ik denk ook met de inbreng van anderen die zeggen van ja, in Zandvoort wordt er echt met elkaar samengewerkt op het maatschappelijke vlak. Maar ook de ondernemers, dat we daar met z'n allen de positieve zaken uit kunnen halen. En inderdaad die corona wat dat betreft ook de baas worden. Uh, PVV, uh, van mijn kant, uh, ja, roep ik toch op uh, om uh, nog eens te kijken van goh, hoe reëel is die begroting nou? Ik denk dat er een reële begroting is en dat ook de PVV met gerust hart daarvoor kan stemmen. Uh, GroenLinks uh, die, uh, die vraagt ook nog uh, ten aanzien van uh, wat meer te doen voor jongeren... en dat het over leegstand van gebouwen en om eens te kijken of, uh, of, of daar mogelijkheden zijn. Ik, ik nodig u uit om daar eens een keer met mij in gesprek over te gaan... Uh, CDA vroeg ook nog uh, van wat doet u nu met dat raadhuis? Dat staat leeg, gaat u daar wat mee doen? Ja, dit college is voornemens om dat raadhuis dat deel wat leeg staat... om dat toch beter te benutten. Wie weet is dat ook wat voor jongeren. Zelf denk ik ook aan, aan, aan, aan andere dingen. De speelgoedvijver bijvoorbeeld, die zou je misschien tijdelijk daar kunnen huisvesten... en andere zaken... Uh, dus ik denk dat het goed is, een goed signaal naar buiten is... dat we die lege ruimtes gaan benutten. Dus misschien ook jeugd. Dus ik nodig graag de heer Elke Bali uit... om eens daarvan gedachten te wisselen... met wat voor ideeën er vanuit de jeugd dan zijn... om onze le eventuele lege gebouwen beter te kunnen inzetten. Um, ja, dan de Partij van de Arbeid. Ook, uh, die, die maakt zich inderdaad ook over de schulden, de geldzorgen... vooral ook bij de jongeren. Nou, ik denk dat uh, onze... Uh, onze nota die er aankomt... Uh, rond schulden en geldzorgen... en schuldhulpverlening... dat die volgens mij heel goed de invulling kan gaan geven. Uh, daarvoor uh, er zijn webseminaires -se geweest... en er is ook nog een bijeenkomst geweest. Daar was u ook bij aanwezig, mevrouw Koper. En daar heeft u ook in gezien... welke kant we daar op denken. En uh, dan uh, de vraag... en, en de, de suggestie van de PVV al eerder gegeven... over de, de Zandvoortpas. Dat, die, die nemen we ook mee. En... Het is misschien wel een idee om rond die gratis mondkapjes bijvoorbeeld eens te kijken of we dat niet uh, middels die, uh, die zandvoortpassen kunnen organiseren en bij een bepaalde uh, partij dat ze dat dan kunnen kopen. Of dat moeten we maar eens regelen, maar ik zal het meenemen, want volgens mij kunnen we juist dan ook die Zandvoort ...daarvoor gebruiken. Dus die suggestie neem ik al mee. En dan kom ik ook al tegemoet een beetje aan, aan de PVV... ...die zegt van je moet ondernemers inschakelen ...en zo zie je het maar dat Partij van de Arbeid en de PVV... ...op dat punt heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Dus dat vind ik ook wel weer heel positief. Ja, volgens mij... ...ik kan er nog een uur praten met u erover... ...maar dan zit u ook niet op te wachten... ...maar ik dank u in ieder geval uh, voor uw aandacht... ...en uh, dat was het uh, meneer de voorzitter. Dank u wel. Um ons wij naar de volgende vertegenwoordiger van het college gaan. kijk ik rond of er nog punten zijn. Ik zie de hand van de heer Metters van het CDA. Ja voorzitter, niet zozeer voor de tweede termijn. Want dan wil ik nog wat anders zeggen. Maar ik had ook de vraag gesteld om die versnelling aan te brengen in uh, uh, woningbouw. Op dat ABZI terrein, of dat mogelijk is daar starters uh, betaalbare koopwoningen te gaan bouwen. Of de wethouder van mening is dat hij daarover in overleg kan met de ontwikkelaar. De wethouder. Ja, nee, die was ik uh, vergeten. Um, ja, uh, de, de, de werk, woon-werkunit, dat heeft u ook begrepen, die, de, daar, daar is er volgens mij pas één van verkocht. Daar zie je daar ook nog geen, geen ontwikkeling. En uh, ik weet dat uh, de, de ontwikkelaar daar ook over nadenkt. Die heeft mij al eens een keer eerder daar eens een keer over benaderd, maar oké... Okay. Uh, ik sta er niet negatief tegenover om daar inderdaad met die woon andere opgaven bijvoorbeeld in de plint dan wel units te maken. Maar daarboven, want het zijn twee lagen, daar zou je in twee lagen een stuk of twintig betaalbare koopwoningen kunnen realiseren. Maar dan zal ik wel naar uw raad terug moeten waarschijnlijk. Dat zal ik dus gaan even gaan onderzoeken of dat wel kan. En dan krijg je geit ook weer uh, waarschijnlijk een stikstofdiscussie erbij. Want het is allemaal heel ingewikkeld tegenwoordig. Maar ik ga dat uh, onderzoeken en ik, ik meld mij dan terug. Misschien wel met de raadsinformatiebrief in eerste instantie. Of wij wel of geen mogelijkheden zien om dit, uh, dit verder op te pakken. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder ging in op de jongeren en uh, schuldhulpverlening, maar waar ik specifiek ook aandacht voor gevraagd heb uh, aan de portefeuillehouder is extra hulp om ze aan een baan of stage te helpen. Op welke wijze daar aangedacht wordt. En als het gaat om de geldzorgen, dan zit onze zorg hem ook voornamelijk in, uh, uh, in op welke wijze voorzieningen flexibel kunnen zijn uh, en niet bureaucratisch, omdat ook werkenden uh, door het ijs zullen zakken in deze crisis. Dank u wel. De heer Blues. Ja, de, de jeugd en, en, en geldzorgen. We krijgen extra geld vanuit Den Haag. Dus wij zullen daar een, een specifiek programma voor jeugdwerkeloosheid... bijvoorbeeld ook voor, voor gaan meenemen. Voor scholing, voor opleiding. Maar dat geldt ook in algemene zin. Volgens mij is daar ook in de beantwoording rond het sociale pakket... Uh, volgens mij uh, ook wel op gereageerd. En de andere vraag was ik even kwijt, sorry... De als het gaat om de ZZP'ers en Eigenlijk... andere werkenden om die ja, te helpen? Ja, de, de, voor de ZZP'ers, uh, kijk, daar is vaak het probleem... Uh, daar kan je aan, direct aan de omscholing en bijscholing gaan denken... maar je moet ook blijven nadenken bij ZZP'ers... van uh, als de crisis over is, kunnen ze het dan wel weer niet oppakken. Dus je hebt, soms zou je moeten overgaan tot uh, bijscholing omscholing... omdat door de crisis er ook veranderingen... Uh, in, in, in, in hun werkomgeving zijn gegaan of in de branche waarin ze werkzaam zijn. En aan de andere kant zul je ook zorgen dat mensen uit schulden blijven. Nou, daar is al een, een, een de bedoeling is al dat uh, vanuit de, de nauwregeling... mensen die voor de derde keer gaan aanvragen nu... dat, dat we die speciaal onder de loep nemen van, vanuit, en daarmee in gesprek gaan. Om ze ook te helpen. Dus we gaan proactief, gaan we dat doen... en daar zullen we onder andere geld vanuit het coronafonds... ...voor gebruiken om partijen in te schakelen... ...die die mensen ook, ook verder ondersteunen. Dus dan krijgen ze ook echt ondersteuning. Dus dat, dat zijn we al voornemens te gaan doen. Dank u wel. Ik zie een hand van de heer Elgebali. Uh, ja, en ik denk dat dit een gepast moment is... ...om het, uh, nog even uh, nog een vraag te stellen aan de wethouder... ...wat betreft de toeslagenaffaire. We hebben de afgelopen, al, uh, afgelopen week al vragen over gesteld aan u. Uh, en wij vragen ook eigenlijk via deze manier aan u... ...om daar ook echt proactief op te gaan uh, handelen... Um, Kort gezegd, er is sprake van natuurlijk een toeslagaffaire dat weten we allemaal. Uh, en, en het blijkt uit, uit cijfers dat er ook wellicht hier in Zandvoort mensen zijn die daarmee te maken hebben. Het lijkt me heel handig dat wij als gemeente proactief die mensen op gaan zoeken in plaats van afwachten, uh, wat nu eigenlijk voor mij het idee is, en kijken of ze zichzelf melden. Uh, omdat het natuurlijk ook in deze tijd een hele grote financiële, ja, heel groot financieel probleem kan zijn. De wethouder. Ja, ik, ik weet niet. Heeft u al antwoord gehad op die vragen? Maar volgens mij is daar wel gemeld dat het vooralsnog wij niemand hadden. Daar, daar hebben we dus onderzoek naar gedaan, maar we zullen het in de gaten blijven houden van hoe we dat, dat kunnen monitoren en toch die mensen kunnen benaderen en vinden die dat wel hebben. Maar tot nu toe hadden we nog niemand uh, gevonden. Maar als u trouwens als u signalen hebt, ook dan gewoon melden, want we hebben ook allemaal. ...toch met elkaar de plicht om uh, daar opletten te zijn... ...om dingen ding in de samenleving te constateren en dan actie te ondernemen. De heer Stefan, nog een vraag ter verduidelijking? Of? Ja, een vraag ter verduidelijking, althans een tip. Er stond van de week in, in Haarlem's Dagblad ook een oproep van uh, college uh, meer, ...volgens mij, ook, ook, om, om zich te melden ook uh, bij, uh, bij de gemeente. Ik denk dat dat misschien ook een goed initiatief is... ...dat we misschien zouden kunnen overnemen dan in het kader van wat de heer Agobali zegt... He, dus plaats het misschien in de samfords U kunt zich bij ons melden. Goed. Um, ik kijk even in de collusie, Want volgens mij, zoals ik zie, staat de volgende portefeuillehouder klaar. We hebben afgesproken dat even bij chargementen de tafel ontsmet wordt. Um, niet dat de wethouders... Um, maar dat lijkt ons wel een goed idee mm -hmm. Het woord is aan portefeuillehouder mevrouw Verhey voor de tweede inbreng van het college. Dank u wel voorzitter en dank ook voor uw bijdrage bij deze begrotingsbehandeling. Er is een aantal vragen gesteld ten aanzien van mijn portefeuille en die beantwoord ik uiteraard graag. De OPZ heeft een aantal vragen gesteld over mobiliteit en ook over het parkeerbeleid. Een van de vragen zag erop van hoe gaat u er nou voor zorgen dat Zandvoort ook met de auto optimaal bereikbaar blijft. Uh, zoals u weet is het uh, vaststellen van de regionale bereikbaarheidsvisie uh, niet in alle gemeenten tot een goed einde gebracht. En daarom hebben we het opnieuw het gesprek met de partners van de stuurgroep voor de regionale bereikbaarheid om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Want zoals ik daartegen aankijk, moet je echt komen tot een gezamenlijk vertrekpunt. En het is klip en klaar dat u voorstaat dat Zandvoort ook met de auto goed uh, bereikbaar bent. En ik sta dat ook voor. U hebt gevraagd naar uh, de geraamde kosten uh, in relatie ook tot... Uh, uh, uh, het parkeerbeleid. Ik heb u in de memorie van antwoord aangegeven dat wij indachtig uw amendement daarover nog eens heel kritisch gaan kijken naar de kosten en dat we dat in de plan van aanpak uh, ook meenemen. En dat heeft u ook expliciet aan ons gevraagd bij de vorige uh, raadsvergadering en dat heb ik u ook toegezegd en ik denk dat dat ook duidelijk verwoord is in de memorie uh, van antwoord. U vroeg ook van, goh, kan dat, hè, het activeren van kosten? Eh, dat is precies wat we ook aan gaan onderzoeken of dat inderdaad tot de mogelijkheden behoort. Ten aanzien van het verhogen van de parkeerinkomsten is de memorie van antwoord ook duidelijk. Wat dat betreft staat het college 2 trapsraket voor door nu eerst de parkeertarieven eh, met de inflatiecorrectie eh, eh, te verhogen. En ik begrijp maar al te goed dat het onzekere tijden zijn uh, voor ondernemers. Um, maar deze uh, verhoging, die leggen we inderdaad neer bij onze bezoekers. Maar de reden dat die nu niet komen, die is echt gelegen in het coronavirus. En ik denk niet dat uh, het verhogen uh, met een percentage van 10% zal leiden tot, uh, nou ja, tot het wegblijven van bezoekers. Um, u hebt um, ook meneer Deen van de PVV uh, vroeg uh, naar het uh, verhogen van de tarieven. Ik denk dat ik daar afdoende op heb uh, geantwoord. Um, en u, uh, hoewel het niet mijn portefeuille is um, per se, wilde ik toch ook uh, uw, mijn waardering uiten voor het idee van de Zandvoortpas. Omdat ik echt denk dat het een maatregel is waarbij het mes snijdt aan meerdere kanten. Je helpt... Uh, de minima, maar je helpt ook de ondernemers. En het is heel belangrijk, en dat geldt voor ons allemaal, denk ik, om vooral ook lokaal te blijven kopen. Want dat, uh, dat hebben de ondernemers meer dan nodig. U uh, gaf aan ook uh, dat het belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de uitgaven. En dat ben ik van harte met u eens. En dat geldt niet alleen voor Zandvoort Marketing of de bibliotheek... maar ik zou eigenlijk willen zeggen dat geldt ten algemene. Want het zijn wel overheidsmiddelen, publieke middelen... Eh, waar wij over beschikken. En dat, dat vraagt inderdaad die kritische blik. Los daarvan sta ik achter de doelstelling van Zandvoort Marketing... en vind ik het heel belangrijk dat we een marketingorganisatie hebben... om Zandvoort op de kaart te blijven zetten... Meneer Elgebali, u opperde een heel concreet idee van een festival. En wat dat betreft kijk ik er nu al naar uit. Want dat zou betekenen dat het coronavirus voorbij is en dat we dat überhaupt weer kunnen. Dat we weer evenementen hebben, dat we festivals hebben, dat we al onze bezoekers gastvrij kunnen verwelkomen. Helaas is het nog niet zover. En eh, dat, dat baart mij ook zorgen, omdat juist evenementen en het Organiseren, bijvoorbeeld van festivals, ook echt een heel belangrijke pijler is in ons toeristisch-economisch beleid. Uh, dus ik hoop wat dat betreft van harte dat, uh, nou ja, dat het coronavirus voorbij gaat... en dat we ons daar ook weer volop kunnen richten. En dat vind ik ook de kracht van het toeristisch beleid... Um, want dat heeft een aantrekkende werking. Maar is, kan ook echt heel aantrekkelijk zijn voor onze inwoners. Want die kunnen ook genieten van nou ja, de veelheid aan activiteiten die hier in Zandvoort worden georganiseerd. U noemde ook de entree uh, bij Pede Zuid um, richting de waterleidingduinen om die op te waarderen. Uh, daar vinden gesprekken over plaats. En in het kader van een wandelroutenetwerk wordt ook gekeken naar een toeristisch punt, en ik heb binnenkort ook een gesprek met Waternet om te kijken of we dat nog wat meer body kunnen geven, om het zo maar te zeggen. En een van de locaties is Pede Zuid, en een andere locatie die uh, inzichtelijk is is het uh, ter hoogte van het pannenkoekenhuis. Mevrouw Koper, u vroeg nog uh, of u uh, Noemde het bomenplan en een nou ja, bomenoffensief uh, geloof ik dat u letterlijk zei. En ik uh, ben met u eens dat... Um het groen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid. Dat is ook echt iets wat we samen met particulieren moeten doen. We hebben daar al eerder beleid voor ingezet. Bijvoorbeeld met de geveltuintjes. Maar dat dit iets is wat je samen kunt doen. Dat ben ik van harte met u eens. En ik denk dat we goed moeten kijken ook hoe we dat dan concreet handen en voeten kunnen gaan geven. Of we dat bijvoorbeeld in het kader van het buurtbudget kunnen doen. Of dat er ook nog andere of slimmere manieren zijn om het ook het particulier groen... Te bevorderen. Um, voorzitter, ik geloof dat dat uh, de concrete vragen waren uh, op mijn portefeuille. Dank u wel. Dan kijk ik even rond voor een rondje vragen en opmerkingen. Ik kijk naar de heer Berg op het um, Is de wethouder bekend dat er het een aantal weken geleden al door een uh, bewoner. ...van de Koninginnenweg een brief is gestuurd... ...dat hij wil bijdragen aan planten van bomen in de straat. De wethouder. Dat is mij inderdaad bekend en dat is een heel mooi initiatief. De heer Kramer. Ja, voorzitter. De wethouder heeft zowat ieder jaar hetzelfde antwoord over Stanford marketing Dat het noodzakelijk is, nou, dat onderschrijf ik... Maar het is volgens mij niet noodzakelijk om altijd maar hetzelfde bedrag als subsidie te kopiëren. Zo is verleden jaar eh, hebben wij daar vragen over gesteld. En daar was eh, circa zo'n 120.000 euro was, eh, ingerekend in hun eh, jaarplan voor... Eh, een professioneel HR-beleid... een gezonde financiële basis... van Sanford Marketing... maar ook nog eens een keer... om eh, deskundig... en professioneel marketing... organisatie... Eh, opleiding eh, daarvoor te verrichten. Nou, ik ga ervan uit... dat eh, dat niet jaarlijks terugkomt. Dus je zou kunnen verwachten... dat eh, zo'n bedrag van 120.000 euro... in mindering kan worden gebracht... op eh, hun subsidie. Dus ik ben ook wel heel erg... Benieuwd en daar krijgen we maar geen antwoord op. Hoe toetst deze wethouder nou, uh, zeg maar, Zandvoort Marketing in relatie tot hun uh, product, wat zij voor Zandvoort leveren? De portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Zoals u weet, is er uh, met Zandvoort Marketing is er een subsidierelatie en dat betekent dat zij ook elk jaar een begroting indienen en dat wij die subsidie ook vaststellen. En dat zijn expliciete toetsmomenten als het SEC gaat om die subsidie. Los daarvan vindt er geregeld ook overleg plaats met het bestuur, waarin ik ook eh, heb aangegeven dat ik het heel belangrijk vind dat eh, hun inzet eh, concreet meetbaar wordt. Eh, als er meer bezoekers eh, komen naar Zandvoort, eh, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi, maar dan wil ik ook wel graag kunnen zien van welke rol heeft Zandvoort Marketing daarin. En ik vind ook dit jaar is wat dat betreft ook echt een bijzonder jaar. En ik vind wel dat Zandvoort Marketing ook haar wendbaarheid heeft laten zien. Door goed in te spelen op de coronacrisis. En juist ook de focus te leggen op onze eigen ondernemers en um, bijvoorbeeld Zandvoort Beach Sharing de campagne te ontwikkelen. Dus wij kijken voortdurend kritisch van, God, past dat dan nog binnen het beleid? Is dat een goed idee? En dan eh, is dat de manier waarop we dat toetsen. Nu wordt er weer een nieuwe eh, subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2021. En ook hier kijken we weer kritisch naar de kosten en ook welke activiteiten worden ontplooit... Eh, ten behoeve van het product Zandvoort, om het zomaar te zeggen. Meneer Kramer. Voorzitter, mag ik dan aannemen dat het bedrag wat nu uh, zeg maar uh, beschreven staat in deze programbegroting een stelpost is en dat die nog definitief wordt vastgesteld op basis van het jaarplan van Zandvoort Marketing? De portfouder. En Nee, zoals elk jaar wordt er een bedrag uh, in de begroting opgenomen voor Zandvoort Marketing, maar de... Dit is nog niet de toekenning aan Zandvoort Marketing. Dit is het vrijhouden van het budget. En de toekenning van een subsidie gebeurt aan de hand van de subsidieaanvraag. Um, ja, Dus dat is, dat is hoe, dat, uh, hoe de procedure werkt. Ik... Um, maar ik weet niet zeker of dat, ja, of dat een antwoord is op uw vraag. Ja, maar nee, vraag voor... de voorzitter. Maar... Oh sorry. Voorzitter, voor... volgens mij is dat hetgene wat ik ook bedoel. Dus het kan betekenen dat het bedrag wat wordt toegekend afwijkt van datgene wat er nu begroot is. Volgens mij heeft u inderdaad de antwoord op de vraag gehad. En is dat wat u bedoelt? Maar ik dat... kijk even naar de heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou. U vult het wel in voor de wethouder, maar ik ben daar niet helemaal zeker van. Ik zou toch nog graag dat antwoord willen horen. En in het verlengde op de vraag van, uh, uh, van de heer Kramer... die ik overigens volledig uh, steun die insteek... Uh, zegt wethouder Verheij en natuurlijk achter de doelstellingen van Zandvoort Marketing te staan. Nou, daar staan wij op zich ook niet per de definitie negatief tegenover. Maar wat zij zelf ook schetst... wij zouden zo graag een transparante uitleg, een transparante opzomming willen zien van de uitgaven. Meer niet zodat we gewoon simpelweg een van onze belangrijkste taken, namelijk uh, die van controleur, kunnen uitvoeren. En dan kunnen we straks ook praten over het feit van nou, dit bedrag is begroot, maar uh, zal het marketing moet eigenlijk meer hebben. Ik noem maar wat, want aan de hand van de, de transparantie die we hebben gezien uh, is dit helemaal niet toereikend of juist andersom. Daar gaat het eigenlijk om. En, en, en nog even terugkomend op het feit dat uh, mevrouw Verheij ook zegt... dat het natuurlijk niet alleen om deze twee organisaties gaat. Dat klopt absoluut. We kijken ook als PVV kritisch naar andere organisaties. Maar we zijn gewoon simpelweg even begonnen bij de twee grootste... die uh, de enorme hap uit het subsidiebedrag nemen. Vandaar. Dank u wel. Heeft u een aanvulling op de vraag van de heer Deen, meneer balberg Wilson? Dan, dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder... om nog even te reflecteren op de heer Deen. En dan kom ik bij u. Ten aanzien van het bedrag in de begroting: dat is het maximumbedrag wat uh, ter beschikking is voor de subsidie aan Zandvoort Marketing. En de toekenning van die subsidie uh, geschiedt door het college en we doen dat aan de hand. ...van een subsidieaanvraag. En dat is ook hoe het ja, wettelijk uh, geregeld is. En ook dat is de juiste procedure. Dus dat is het proces zoals dat uh, is ingeregeld. En dat uh, betekent dus ook dat we kritisch kijken naar die uitgaven. En ook in hoeverre draagt het bij aan de realisatie van ons toeristische visie. De heer ja, Deen nog? Ja, een korte nabranden voorzitter. Dank u wel. Uh, dus de raad heeft daar verder niets meer over te zeggen. Dit uh, bedrag is gereserveerd... en het college kan besluiten om het volledige bedrag toe te kennen... zonder daar de raad voor nodig te hebben. Dat is waar het om gaat. Dat klopt. Dat is... U stemt in met dit bedrag. Dat staat in de begroting. En het college toetst de subsidieaanvraag. Ik zag de hand van de heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter. Dank u wel. Uh, in dit kader we, uh, praten hier over Zandvoort Marketing... En um, wat mij opviel is namelijk dat de laatste keer dat wij bezoekersstromen hebben onderzocht, dat is in 2016. Um, het gaat regelmatig ook over onze bereikbaarheid en op welke wijze de mensen naar Zandvoort komen... En het gaat er ook vaak over hoe moet je dat nou uh, uh, op de goede wijze op elkaar laten aansluiten. En dan is het erg van belang dat je weet hoe men zich naar Zandvoort wil toebewegen. En dan is het ook van belang of sommige plannen die er zijn van laten we mensen aan de rand van de regio uh, of van het dorp kwam uh, van, uh, vanavond voorbij laten parkeren. Uh, uh, zodanig dat ze daar met de auto terecht kunnen als ze met de auto komen. Uh, nou dat zijn dus typisch allemaal dingen waar ik van denk dat dat heel erg belangrijk is voor Zandvoort om dat goed te weten. Want op het moment dat je dan zeg maar je inrichtingsplannen maakt en je parkeerbehoeften enzovoort vaststelt dan heb je in ieder geval iets in handen wat een concreet indicatie is van hoe het gedrag zich ontwikkelt, mogelijk wijzigt. En daarom zou ik er sterk voor willen pleiten dat dus die kant van de zaak die wat mij betreft jaren stil heeft geleden, kant recente rapporten zijn mij niet bekend dat die gewoon in de besteding van de middelen die de gemeente beschikbaar stelt uh, tot uitdrukking komen om die in te vullen. Want dat is een, een handvat wat we nodig hebben op allerlei vlakken in ons beleid. En in onze plaats waar we voor zoveel groot percentage van de toerisme afhankelijk zijn, lijkt me dat een voorwaarde dat daaraan tegemoet wordt gekomen. En ik ben erg nieuwsgierig hoe de voorzitter daarover, de, hoe de, pardon, de wethouder daarover denkt. De reactie van de, van de, de reactie van de wethouder. Ja, dank u voorzitter. En eigenlijk uh, hebt u... Uh in de uitgangspunten die recent ook zijn vastgesteld... al aangegeven dat ten aanzien van mobiliteit... maar ook ten aanzien van parkeren... dat we dat op basis van data moeten doen. En dit jaar is denk ik toch wel een atypisch jaar geweest... in een jaar waar, waar nou ja, de verkeersstromen nagenoeg tot stilstand kwamen... tot de enorme druk in de zomer. En wat ook wel bekend is, is dat... En de, de, het gebruik van de fiets uh, neemt toe bijvoorbeeld, dat, dat zie je ook, ook door de elektrische fiets. Uh, maar als, u, eigenlijk, als ik u oproep zo vertaal van, van uh, betrek ook data bij het verdere uitwerken van uw beleid, dan ben ik dat van harte met u eens. De heer Elgebali, dan ga ik zo langzamerhand naar uw vraag uh, ook in de richting van de derde vertegenwoordiger van het college, dus die willen heel graag oproepen klaar te staan. De heer Elgebali. Ja, dankjewel voorzitter. Uh, even weg van de marketing terug naar Zandvoort uh, en uh, hoe het er en stelt. Ik hoorde net een, een mooi plan, een offensief rondom bomen van mevrouw Koper. Uh, ik heb net ook in mijn algemene beschouwing een aantal plannen geopperd. Het is niet gewoon een keer een idee dat wij uh, in ieder geval met z'n drie, maar misschien ook met meer leden uit deze raad gewoon daar eens een keertje over gaan nadenken. En uh, desvol, nou, misschien via Teams uh, een keer een uh, kopje koffie drinken om, uh, om, daar, om daar wat verder in, uh, op in te gaan. Daar sta ik uh, altijd. Uh, de portefeuillehouder. Voor... Oh, pardon, voorzitter, excuus. Uh, ik werd uh, enthousiast. Uh, wat dat betreft, ik sta daar altijd uh, voor open met, uh, nou, met alle leden van de raad. Dus uh, graag. Prima, dank u wel. Um, dan wordt er plaatsgemaakt voor de heer Van Haafde. Moet er weer een klein changement, moet weer even de microfoon schoongemaakt worden. ja. ...aan wethouder Van Aafden. Oh, sorry. Die... Excuus dat ik wat vertraagd hier, met toch een uh, wat heigende stem, <laughs> uw vragen ga beantwoorden. En met name begin ik even met de vraag die de heer Kramer aan het begin van uh, deze zitting heeft gesteld. En um, laat ik beginnen met um, de opmerking die eigenlijk de heer Kramer gemaakt heeft, waarbij hij zich afvroeg of het uh, onderzoek naar de mogelijkheden om op uh, P Zuid en uh, Boulevard Banjaard wel uh, zonnepanelen geplaatst zouden kunnen of moeten worden. Um, kan ik reageren in de vorm van, vorige maand heeft u um, de zienswijze voor de regionale energiestrategie in feite vastgesteld... en nu mij de opdracht gegeven... om daarmee verder te gaan. Dus ik zie ook geen enkele reden... om daar nu ineens van af te wijken. Verder... Um, u heeft al eerder aangegeven... dat u een vraag had gesteld... aan mijn voorganger, de wethouder... om een mogelijkheid om de, een toeslag... op de entreekaarten... van de Formule 1... toegangskaarten te kunnen heffen. Volgens mij heeft toen de wethouder aangegeven dat voor de kaarten in 2020... dat in ieder geval niet meer mogelijk zou zijn... maar dat we het college dan in dit geval in gesprek zou gaan met de Dutch Grand Prix... om te kijken of daar voor de volgende edities, dus 2022 en 2023... in dit geval die mogelijkheid er wel zou zijn. Nou, Die toezegging die staat nog steeds en dus gaan we daarover met de directie in gesprek. Dan um, de vraag of er um, iets meer duidelijkheid is over de evaluatie, het evaluatieonderzoek... waarin uh, de vorige maand in feite ook door mij uh, instemming is gegeven. Um, ik kan u melden dat wij aanstaande, ik geloof zelfs morgen al... een, uh, een gesprek hebben uh, om te kijken wat de zoekopdracht uh, moet worden... hoe die geformuleerd moet worden. En ik kan u ook toezeggen dat dat onderzoek... Uh, direct uh, in de maand november al voorbereid wordt en in de eerste week van december wordt uh, afgerond. En daar kunt u dus uh, nou, zeg maar toezeggen dat u in begin 2021, misschien al in januari, het rapport onder ogen krijgt en daarover met mij over in gesprek gaat. De heer Deen... Um... Ja, u heeft een opmerking gemaakt op basis van het jaarverslag van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. En daarin vastgesteld dat de directeur een uh, salaris uh, zou verdienen van 127.000 euro. Ik wijs u er even op dat uh, per 1 januari 2013 uh, de wet normering topinkomens in werking is getreden. En de WNT is ook van toepassing op de directie van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Dat topinkomen staat op 194.000 euro, zoals u weet. Dat die 127.000 euro, zoals in de jaarrekening 2019 is opgenomen... betekent niet dat de directeur dat salaris verdient... maar dat zijn de kosten die door de Bibliotheek Zuid-Kennemerland... aan de directie wordt uitgegeven. Dan u heeft u twee moties ingediend. Um, de eerste motie gaat om het verzoek eigenlijk om een grootschalig draagvlakonderzoek naar de verdere of een verder onderzoek naar de regionale energiestrategie uh, op te starten. Um, mijn vraag eigenlijk daarbij is. Wat is grootschalig bij u in beeld? Hebben we het dan over de norm die in Zandvoort gebruikelijk is. Als het gaat om deelname aan dit soort bijeenkomsten. Of wilt u dat vergelijken met een stad als Amsterdam, bijvoorbeeld. Dus hoe groot is grootschalig bij u, meneer Deen? Dat wil niet zeggen. Dat wil niet zeggen dat ik niet bereid ben om uh, de opmerking die u heeft gemaakt in de motie, namelijk om te kijken of dat grootschalig onderzoek naar draagvlak in Zandvoort kan plaatsvinden niet wil en kan uitvoeren maar ik wil graag daarvoor eerst de stemming afwachten die hier door de raad daarop uw motie wordt afgegeven de tweede motie die komt wat mij betreft zeer sympathiek over dat is namelijk te kijken of er een speciaal webinar georganiseerd kan worden voor ouderen ...en te voorkomen daarmee dat zij slachtoffer worden van een cybercriminaliteit. Nou, ik ben graag bereid uh, te onderzoeken of hiervoor ambtelijke capaciteit beschikbaar is. En ik sta dus in principe open en positief tegenover de gedachten van u meneer Deen. maar. Ik moet ook kijken of er inderdaad voldoende ambtelijke ondersteuning is. Want als ik dat niet zou zeggen, dan weet ik dat er andere partijen in deze raad zullen vragen... in hoeverre dat in verhouding staat tot uh, de uh, coalitieakkoorden die daarvoor zijn. Voorzitter, ik meen dat ik daarmee de vragen die er in mijn portefeuille althans raken, heb uh, beantwoord. Dank u wel, meneer Van Haafden. Ik kijk rond voor verduidelijking, voor vragen, voor... Nog een punt. Ik kijk ook even naar de heer Deen. Omdat er concreet vanuit de portefeuillehouder ook in zijn richting een vraag gesteld is. De heer Deen. Ja, ja hartelijk dank voorzitter. Allereerst even op die 127.000 euro. Ja, die staat in het jaarverslag gewoon genoemd als salaris voor de directeur bestuurder. Eén persoon. Uh, dus ik, ik, ik begreep niet helemaal wat de heer Van Aafden daar nou zei. Was dat voor een heel bestuur? Of voor of hoeveel personen zou het dan gaan? Ehm... Um, en tuurlijk, de, de maximale uh, salariering is 194.000. Maar ja, dat, dat wil wat mij betreft niet zeggen dat het daarmee vergeleken moet worden. Maar dat even uh, als tweede opmerking. Uh, dank u voor de uh, beantwoording en eigenlijk uw inbreng over de moties. Uh, redelijk positief, grootschalig bedoel ik mij... Dat is natuurlijk in relatieve zin gericht op Zandvoort. Dus ja, dat, dat zou u ook misschien een beetje zelf uh, moeten bepalen en nagaan... aan de hand van onderzoeken die in uh, vergelijkbare dorpen of steden plaatsvinden. Dat kan natuurlijk niet op een schaal uh, als in Amsterdam mee worden vergeleken. Dat lijkt mij logisch. En uh, dat u positief staat tegenover de motie voor de webinars voor ouderen... Nou, uh, ja... Dat is alleen maar mooi en ik ga er toch vanuit dat daar wel wat ambtelijke ondersteuning voor te vinden moet zijn in, in het grote Haarlem. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk rond. Ik zie de hand van de heer Hendricks. Meneer Denen moet even uw microfoon uitzetten. Dank u wel, de heer Hendricks. Ja, dank voorzitter. Um, ik heb de wethouder een reactie gegeven op de twee uh, ingediende moties, maar uh, gebruikelijk ik het ook dat een wethouder een advies uitbrengt. ...een motie ontraad dan wel het oordeel aan de raad uh, laat. Dus daar was ik ook heel erg benieuwd naar, voorzitter. De wethouder. Voorzitter, maar om met de uh, eerste vraag de reactie van de heer Deen te uh, reageren... ...het gaat hier niet over de directie, maar het gaat hier inderdaad over de directeur. Daar ben ik met u eens... Maar als daar een bedrag staat, dan zijn dat wel bedragen die uitgegeven worden door zuid de Bibliotheek. En dat wil niet zeggen dat de directeur dat ook het salaris is dat hij ontvangt. Zo interpreteer ik normaal gesproken de jaarrekening. Um, ja, grootschalig. U geeft mij eigenlijk aan. He, u zegt, nou, bepaal zelf maar even wat jij uh, wethouder grootschalig vindt. Ja, maar zo, zo werkt het niet. U dient een motie in, ik zou graag de kaders daarvoor mee willen krijgen. Als u zegt, ik ervaar grootschalig dat het tenminste van de 17.000 inwoners, 8.000 inwoners hebben moeten meepraten. Ja, dat vind ik een vrij grootschalig onderzoek. Maar als u het heeft over 500, wordt dat een heel ander verhaal. Dus ik wil wel graag meekrijgen wat u onder grootschalig verstaat. Um, ja, de vraag die heer Hendrik stelt, van uh, uh, wat is... ...de reactie en zeg maar het advies van deze wethouder op beide moties. Ja, ik, ik geef net aan die eerste motie, daar wil ik wat meer duidelijkheid over hebben... ...en ik heb ook aangegeven dat ik in het begin er niet tegen, negatief tegenover sta. De vraag van die motie is eigenlijk, van, bent u bereid om dat onderzoek op te starten... ...en bent u dan vervolgens bereid om dat aan de gedeputeerden van Noord-Holland te melden... Omdat in dit geval de gedeputeerde van het hand heeft toegezegd dat wanneer dit soort vragen, aanvragen bij de provincie zouden binnenkomen voor grootschalig onderzoek, dat de provincie in het beginsel bereid is daar een bijdrage op te faciliteren. Daar gaat het mij om. Dus ik heb duidelijkheid nodig. Als het gaat om de tweede motie, ook daarvoor geldt dat ik daar positief tegenover sta, ben bereid om dat te doen. Maar ik realiseer mij ook, en ik hoop dat u dat ook doet, dat u uh, begrijpt dat daar ambtelijke ondersteuning bij nodig is. En ik heb de eerdere beraadslagingen ook gehoord dat daar best wel uh, vraagtekens bij gezet kunnen worden. Of er een extra activiteit, een nieuwe activiteit, of daar financiële ruimte voor is om daar echt ambtelijke ondersteuning voor te krijgen. Nou, ik laat het graag aan u over of u daartoe bereid bent. Dus als u de motie uh, voorstemt, dan zal ik hem uitvoeren, want ik sta er positief tegenover. De heer Elgabali. Ja, voorzitter, om even door te gaan op die motie. Um, wat mij een beetje bekleidt uh, is dat we hebben het natuurlijk over een regionale energiestrategie. Het zou dan natuurlijk ook logisch zijn als we het regionaal zouden onderzoeken. Dus um, ik hoor, de, de, nou ligt de positiviteit aan de kant van de wethouder. Maar merkt hij ook in de regio bij zijn collega's dat zo'n uh, positieve houding daar ook geldt? En is het niet misschien een idee om het regionaal te onderzoeken? Want je zit een beetje met hetzelfde dilemma. Ik zie er op zich ook wel een noodzaak van in. Maar wel als het een regionaal is, omdat dat ook een regionale energiestrategie voor heeft. De wethouder. Ja, voorzitter. Nou, precies, daar gaat het om. Wat is grootschalig? Vinden we dan, vindt de DRD en vindt de PVV dat het alleen een specifiek Zandvoortse aangelegenheid is of is het een regionale aangelegenheid? Nou, ik heb aangegeven dat de gedeputeerde openstaat voor dit soort aanvragen op gemeentelijk niveau, maar we moeten wel de Zandvoortse maat in ogen houden. Daar gaat het mij om. Je kan niet, denk ik, als het gaat om grootschalig onderzoek... ervan uitgaan dat je 10%, 15%, 20% van je Zandvoortse bevolking... mee wil nemen. Ik wil graag het kader horen van wat denken we aan? Waar moet ik dan denken om die aanvraag te kunnen indienen? Is dat een grootschalig onderzoek? Daar gaat het mij om. De heer Deen gaat ons een verlossend antwoord geven. Ja, zeker. Want ik ben het, ik ben het daar eigenlijk heel, helemaal mee eens. Het is een hele uh, onvolledige motie. Die je dient. En ik, ik neem maar dat meen ik even serieus. Ik maak er nu een grapje van, maar u heeft gelijk. Dit is vaag. En uh, ik trek hem daarom ook nog even in. En ik ga nog even op onderzoek uit. Ook in de provincie. Uh, op welke basis. Uh, uh, zeg maar daar de gedeputeerde ook geld beschikbaar zou willen stellen. Waaraan moet dan. nou U zegt het eigenlijk heel goed. Iets voldoen. Uh, dat is voor mij stap 1. En dan kunnen we kijken. Uh, of, of dat om 2000 zandvoorten zou gaan. Of om uh, 17.000 allemaal. Of misschien dat we hem wel regionaal kunnen trekken. Wat de heer El Gabali uh, voorstelt. Dus die hou ik dan even boven de markt. Daar kom ik op terug. En... Uh, Laten we dat bij deze motie dan even zo oplossen op dit moment. Dank u wel. Ik zag een hand van de heer Berg. Ja, in die andere motie, daar hoorde ik de portefeuillehouder zeggen over uh, extra uh, ambtelijke kosten. Maar is het niet zo dat we dit jaar in de coalitieakkoord hebben afgesproken oud voor nieuw voor dit jaar? De portefeuillehouder. Ja, dat klopt uh, Nieuw voor oud, sorry. Dat klopt, voorzitter. Dank u wel. De heer Van Marlen, D66. Mag ik nog aanvullen op die tweede motie van de PVV? Hij is vrij beperkt. Eén staat er een middel in, dat is een webinar. En twee, staat het gaat over ouderen. En volgens mij moet het niet alleen ouderen zijn, maar kwetsbaren... die gevoelig zijn voor deze soort fraude... Uh, elke gemeente, elke kwetsbare inwoner van Nederland heeft hiermee te maken. En het uh, is een ontwikkeling die, uh, die bijna dagelijks uh, vernieuwt en verandert. En volgens mij is er ook heel veel landelijke uh, uh, middelen voor. Dus ik zou eigenlijk uh, uh, daar eerst even een studie uh, of, of een verdieping uh, voor, uh, voor doen. Voordat we de, deze motie gaan goedkeuren. ...en het allemaal regionaal en, uh, en, en gemeentelijk op gaan pakken. Ik denk dat je dan ook uh, net even je doel uh, voorbij schiet. Hoe sympathiek en hoe terecht en hoe nodig het ook is. De heer Ding. Ja, dank u voorzitter. Ik, ik begrijp uh, wat de heer Van Marles zegt... maar. Uh, ik, ik wil deze motie toch graag in stemming brengen op de wijze zoals hij nu is omschreven. Want uh, er is ook gezegd in de constatering dat ouderen relatief het vaakst slachtoffer worden. En kunnen we dat later uitbreiden met andere doelgroepen? Ja, be my guest, graag zelfs. Maar ik wil, ik wil toch nu even hem zo concreet laten staan zoals hij nu is uh, opgesteld. Dank u wel. Ik zag nog een hand van de heer El Gabali. Ja, want um, ik snap het doel juist met ouderen. Uh, ik snap de intentie van de motie. Maar ik zou echt willen voorstellen uh, om daar ouderen en kwetsbaren van te maken. Dan heb je nog steeds uh, de redenering die u in de motie schrijft. Maar u sluit ook niet die andere groep daarbij uit. Die wellicht ook precies met dezelfde problemen, precies met dezelfde webinar zou kunnen worden geholpen. Um, ik hoop dat de heer Deen daarop in kan gaan. De heer Deen. Ja, daar zijn wij toe bereid om ouderen en kwetsbaren te benoemen in de motie. Ik... Ik zie dat de heer Dommel een reactie heeft. Ik stel voor ouderen eruit te halen alleen kwetsbaren. Nu, nu raak ik in verwarring. Misschien als er straks nog even een schorsing is dat er even een... Er zijn redenen voor natuurlijk. Ik, ik ben oud en niet kwetsbaar. Ik stel voor dat de heer Deen uh, uh, met een aanpassing komt en dan moet u zelf beoordelen bij welke doelgroep u hoort. Uh, goed, dank u wel wethouder Van Haften. Ik zag nog een uh, hand van mevrouw Koper. Ja, ik hoorde meneer Van Marle iets zeggen over het onderzoek naar geld en dergelijke. Heb ik nou daar een goed antwoord van de wethouder op gekregen? Mag ik dat nog ontvangen? De wethouder. Ik heb uw vraag niet goed kunnen verstaan mevrouw Koper. Nee, maar niet kwalijk, uh, meneer Van Haafden. Ik heb meneer Van Marle horen suggereren dat er ook uh, uh, middelen beschikbaar zijn en aangesloten kan worden bij andere onderzoeken die er plaatsvinden of andere uh, instellingen die iets dergelijks verzorgen. Dat u daar bijvoorbeeld zou kunnen kijken of dat misschien een toezegging is waardoor we elkaar hier kunnen vinden. Dat was een voorstel van de heer Van Marle En ik heb uw antwoord daarop nog niet on, uh, begrepen. De wethouder. Um... Ja, Voorzitter, daar moet ik even over nadenken. Want eh, ik, ik ken niet eh, zeg maar de mogelijkheid dat er inderdaad subsidies zijn. Maar ik hoor ze graag en dan kan ik daar een antwoord op geven. Meneer Stefan. Wat, ik, volgens mij, mijn, wat mijn collega's eh, mij bedoelen is niet zozeer dat er andere middelen zijn, maar dat er andere organisaties zijn die al dit, dit, dit, soort, uh, aan, dit soort dingen aanbieden, trainingen aanbieden. Banken, er wordt heel veel aandacht besteed door, door, door ik denk dat dat is bedoeld, er is al heel veel aanbod van dit, uh, de vraag is of we dat dus ook nog extra moeten aanbieden vanuit de gemeente. Volgens mij is de oproep om niet uh, uh, uh, wielen uit te vinden die al bestaan. En dat lijkt me helder, dus uh, lijkt me logisch om daarop aan te haken. Uh, dan zijn we wat mij betreft... aan het einde. Ik ook. zie nog een hand van de heer Deen. De heer Deen. Ja, want in, in al dat... Dank u wel, voorzitter. In al dat tumult van, van uh, die motie... vergeet ik bijna nog even te reageren... op die 127.000... Die, die ik toch wel heel apart vind hoe de wethouder die leest, hoor. Uh, het staat echt duidelijk gewoon... als een salariering voor één persoon. Ik zou toch graag willen... Uh, dat u daar nog even naar kijkt... en, en toch nog met een, een reactie op terugkomt. Dank u wel. Dat zegt de wethouder toe, zie ik aan het geknikken van zijn hoofd. Um, dan zijn wij aan het einde gekomen van de eerste termijn van het college. Dat betekent, we hebben uh, al redelijk wat ruimte gehad aan het einde van elke inbreng om met elkaar van gedachten te wisselen. Dus we zijn toegekomen aan de tweede termijn van u als raad. En ik wil daar niet mee bij u nog de vraag neerleggen of er nog behoefte is om even te schorsen om met elkaar te beraadslagen... Ik zie een vrij eenstemmend nee knikken. Dus dat betekent dat wij hetzelfde rondje maken als waar we in de eerste termijn mee begonnen zijn. En dan begin ik bij de heer, dan vraag ik wel even de portefeuillehouder, de heer Bluister, weer bij. Er moet ook de tafel weer even schoongemaakt worden. Marco, of de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ik heb zojuist de aangepaste motie waar kwetsbare toegevoegd naar de heer Van Driel gestuurd. Goed, het woord is aan de heer Kramer van de oudere partij Zandvoort voor de tweede termijn van de raad. Geen behoefte aan een tweede termijn. Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Hendricks van de VVD. Ook geen behoefte, voorzitter. Dan ga ik naar de heer Van Marlen van D66. Ook geen behoefte. Dan kom ik bij het CDA. De heer Metters. Dank u wel. Een solide begroting voor 2021. En daar hebben we het in principe over. En daarnaast een meerjarig perspectief wat ook positief is. Dus de begroting is voor het CDA als raadsbesluit akkoord. Dank u wel meneer Metters. Dan komen we bij de PVV, de heer Deen. Dank u wel, voorzitter. Um, ik ben al even ingegaan op uh, de twee wethouders, uh, mevrouw Verheij en, en de heer Van Haften. Maar nog even op de heer Bluis een uh, reactie. Um, hè, we begrijpen natuurlijk wat de wethouder Bluis zegt over het wel of niet goedkeuren van deze begroting. En als hoofdreden hebben we in dit geval inderdaad de onzekere situatie genoemd. Corona, jeugdzorg, WMO, noem het allemaal maar op. En hoe reëel je dan die begroting kan presenteren. Maar... Er zijn voor ons nog meer beleidsvelden, en vandaag weliswaar niet allemaal genoemd... ...maar waar veel geld wordt uitgegeven aan zaken waar we qua politieke keuzes niet op één lijn liggen. En het mooiste voorbeeld is zojuist uh, heeft wethouder Verheijs zojuist benoemd... Dan gaan de uh, subsidiëring bijvoorbeeld. Um, en, en als ik dan ook nog roem bijvoorbeeld noem uh, wonen, ruimtelijke ordening. Er zijn nog meer beleidsvelden waar wij uh, qua politieke keuzes uh, het geld anders zouden besteden. Dus... Vandaar zullen wij, dat zult u dan ook begrijpen, niet voor deze begroting kunnen stemmen. Maar steun of niet, u bent van de PVV natuurlijk ook constructieve momenten gewend... en daar kunt u op blijven rekenen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Ik zie een interruptie van de heer Hendricks. Ja, eigenlijk een vraag naar aanleiding van de motie van de PVV over de webinars. Want hij zei net dat er een gewijzigde versie was... Mijn vraag is eigenlijk, is de suggestie van mijn collega Drommel daarin overgenomen om het woord kwetsbaren in plaats van ouderen te zetten? En dat lijkt een futiliteit, maar er zit natuurlijk heel wat achter dat niet alle ouderen automatisch kwetsbaar zijn. En de motie zou ook op die manier gelezen kunnen worden. De heer Deen. Nou, ik heb dat niet zodanig verwerkt. Omdat wij uh, na overleg hebben geconstateerd dat kwetsbaren uh, enorm moeilijk meetbaar is. Dus we hebben toch gemeente moeten zeggen ouderen en kwetsbaren. En dan hebben we het allebei uh, volgens mij te pakken. Goed, ik ga naar GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, voorzitter. Uh, ik ben alleen nog maar in mijn eerste termijn vergeten het college... De ambtenaren en een ieder voor zijn inbreng te bedanken rondom deze begroting. Wij zullen natuurlijk voorstemmen. Wij zijn blij met de uitgestoken hand die wij ook vanuit het college hebben ontvangen. En zullen die dan ook aannemen. En we zullen op korte termijn graag een rondje bij het college langs gaan. Om over onze ideeën die wij hebben voorgesteld in onze algemene beschouwing met u te praten. Dank u wel. Dank u wel en dan kom ik... Wederom als laatste bij mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel voorzitter. Ik wil graag danken voor de beantwoording. Want wij zijn tevreden dat de vragen over de mondkapjes, het bomenplan, de twee meest concrete vragen, dat die meegenomen worden. Dat college. Eh, als laatste nog de oproep om vooral de kunst- en cultuursector eh, goed te blijven steunen, want die hebben we straks natuurlijk hard nodig. En de eh, Partij van de Arbeid heeft het in de Algemene Beschouwing al gezegd. Het komt aan op uitvoering volgend jaar. En gezien de voortvarendheid waarmee nu aan de slag is gegaan, heb ik daar alle vertrouwen in. Dank u wel. Dank u wel. Um, volgens mij, ik kijk even naar de heer Bluis, of er nog de... van de heer Deen nog een Opmerking in uw richting is gemaakt. Maar... Nog wel een suggestie aan de heer Deen geven. Nee, kijk, als u op, op onderdelen tegen uh, wil stemmen, dan, dan kan dat altijd. Hè? Dat uh, heb ik ook wel eens in het verleden gedaan. Maar het gaat toch wel om het totale beleid. En ik heb het ook wel eens van u begrepen dat u, dat u, dat u het coalitieakkoord leest als het uh, PVV-programma. En dan is het wel een beetje raar dat u tegenstemt. Tegen uw eigen PVV-programma. Um, ik zie dat de heer Van Haften ook nog in. Oh. De heer Deen nog een... Uh, ja. ja, nee, een kleine opmerking nog even terug naar de heer Bluis. Want ja, u heeft daar best wel gelijk in. En wij maken ook wel degelijk de afweging... of wij voor een stuk zouden stemmen... behoudens een aantal punten of andersom. En helaas was hier toch nog de doorslag de andere kant op. Maar u krijgt volgend jaar weer een kans. Ja, dan zijn er verkiezingen bijna. U bent wel een slimmerik. Goed, um, ik zag de heer Van Haaften die ook nog even in de tweede termijn van de, het college een opmerking had. Dat betekent dat de heer Bluis weer even weggaat. Hij komt in ieder geval in aanmerking. van haften voorzitter ik hou van uh, korte snelle antwoorden meneer deen uh, ik heb u uh, betoog gehoord in het begin van de avond waarin u uh, nogal wat uh, klachten zou hebben over de beantwoording en de duur die daarvoor was ik heb u vanavond ik denk vijf minuten geleden toegezegd dat ik nog een antwoord zou geven op het uh, salarisniveau van de directeur van de bibliotheek. Ik heb het voor u nagevraagd en wat blijkt in die 127.000 euro zijn de loonkosten van de werkgever en ook de pensioenbijdrage van de werkgever vervat. En daarmee bevestig ik nogmaals dat die 127.000 euro niet het salaris is van de directeur, maar dat het de kosten zijn die de bibliotheek Zuid-Kenneland maakt voor de directeur. Dat is opgerekend een salarisschaal 15. Dat is niet ongebruikelijk voor een directeur van een organisatie van dergelijke omvang. Dat was het, voorzitter. De heer Deenog. Uitermate bedankt voor deze enorm snelle reactie. Dat, dat ben ik niet gewend, dus ik schrok een beetje. <laughs> maar, um, dus we hebben het hier gewoon eigenlijk over een uh, bruto salaris. En de vraag is of je kan stellen <laughs> of dat normaal is uh, voor een organisatie die van ons ook 472.000 euro subsidie ontvangt... dat is dan de vraag. Maar Volgens mij heeft we de wethouder op. dat antwoord gegeven. Um, dus ja, wat mij betreft kunnen we tot stemming overgaan. Uh, dan stemmen wij allereerst over de begroting... en daarna over het, uh, nou, de ene motie die, uh, uh, over de webinars van de PVV. Allereerst de begroting. De programma begroting. Wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Wie is daar tegen? Dat zijn de fracties van de PVV en de OPZ. Dan kom ik tot een optelling dat het 8-6 is en dat daarmee de begroting is vastgesteld. Dan komen we bij de motie van de PVV over webinars. Um, de vraag is, wie is voor deze motie? Dat zijn de fracties van OPZ, PVV en mevrouw Geurusson. Um, wie is tegen deze motie? Dat zijn de fracties van D66, GroenLinks, CDA, VVD, Partij van de Arbeid. Daarmee staken de stemmen 7-7. Uh, dat betekent dat deze motie volgende vergadering wederom in stemming wordt gebracht. Dan... Dan gaan wij over naar het volgende agendapunt. Dat is de ingekomen post. Rivier nou, de... heeft een opmerking. Ja, excuses. De ingekomen post krijgt nooit zoveel aandacht als vanavond, denk ik. Maar dus helaas in het overzicht is er iets weggevallen. En met jullie toestemming vul ik dat nog aan. Het gaat namelijk om de post met nummer 85... Uh, dat betreft de brief van Vis van Floor. Die is gericht aan het college. Die willen we uh, voor kennisgeving aannemen uh, als raad. Dan nummer 89. Uh, dat is de aanbiedingsbrief van het rekenkamerrapport. Huishoudelijke hulp. Die uh, zullen we agenderen voor de commissie. Uh, die staat ook al op de voorlopige agenda voor de komende commissie. Dan hebben we nummer 89. 98, Dat gaat over het plantenbakken op de Prinsessenweg Koninginnenweg. Dat is een brief gericht aan het college. De raad neemt die voor kennisgeving aan. En tot slot 99. Um, dat is de memo van de VRK. En met de noodverordening. En um, die hebben we ontvangen. En nemen we voor kennisgeving aan. Dus als u uh, met die toevoeging kunt instemmen met... Uh, en ik zie nog... De, ik zie een hand van de heer Berg... Ja, dank u voorzitter. Um, ik hoorde uh, grafier zeggen dat de brief van Vis van Floor voor kennisgeving aan wordt genomen... maar ik, ik heb vernomen van, die, van de mensen dat die beantwoord is. Hoor je dat er niet te vermelden dat die beantwoord is? Nee, hey, excuses. Uh, de brief is gericht die aan het college. Gaan. Dus het college handelt de brief inderdaad af. Dat betekent voor de raad dat die voor kennisgeving aangenomen is. Dank Goed. u wel. Voor um... u verder op de gaat, wilde ik iets zeggen van betrokkenheid... Ik, toe, voorzitter? ik wou iets zeggen van betrokkenheid omtrent die, de, post, de ingekomen post, tot ik daar enigszins bij betrokken ben en daar dus geen luisterend oor bij heb. Dank u. Heel goed. Dank u wel. Uh, dan daarmee vastgesteld de afdoening van de ingekomen post. Dan komen we bij punt 10, het verslag van de vergaderingen van 22 en 24 september.